Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen, aflevering 45, Xerxes in Toga. Drie weken geleden zagen we dat Pompeius de piraten uit de Middellandse zee weegde en daarmee de scheepvaart en de voedseltoevoer naar Rome weer op gang bracht. Vandaag schakelen we eerst een stukje terug voordat we kijken wat er verder gebeurde. We gaan terug naar de vrede van Dardanos tussen Sulla en Mithridates in aflevering 40. Sulla trok na zijn verdrag naar Italië en nam Rome over van de troepen van Gaius Marius. We zagen dat de officieren van Sulla weigerden om de heilige grenzen van de stad met hun leger over te steken. Alleen ene Lucius Licinius Lucullus deed dat wel. Lucullus bleek zo loyaal aan de grote dictator dat Sulla zijn helaas niet bewaard gebleven memoires aan hem opdroeg. Lucullus was een jonge edelman die zich als ondercommandant had laten zien tijdens de bondgenotenoorlog waar hij aantoonde moedig en intelligent te zijn. Na de bondgenotenoorlog sloot hij zich aan bij Sula en ging mee naar het oosten, naar de strijd tegen Mithridates. Daar leidde hij de vloot en toonde zich zo bekwaam dat hij na terugkeer in Rome weer naar het oosten werd gestuurd om de Romeinse belangen daar te vertegenwoordigen. Na een aantal jaar, waar weinig over bekend is, keerde Lucullus in 1974 als consul terug in Rome. En dit jaar toonde hij dat hij niet alleen een goede vlootcommandant was, maar ook zeer bekwaam in de minder spectaculaire facetten van het consulschap, in het papierwerk en dergelijke. Na zijn consulschap kreeg Lucullus dan ook een proconsulair bevel over Gallia Cisalpina, de bovenallei in het noorden van Italië. Dit was echter niet waar hij op uit was, want Lucullus had gezien wat Mithridates allemaal aan het doen was in zijn regio en wilde erheen. Toen Nicomedes van Bitinië overleed, haalde hij hetzelfde uit wat Attalus van Pergamon anders deed in aflevering 33 over Tiberius Gracchus. Hij liet zijn hele rijk aan het Romeinse volk na. Er was hier alleen wel een kaper op de kust. Mithridates, de vrede van Dardanos was namelijk geen echte vrede, maar meer een wapenstilstand. We hebben gezien dat Mithridates de afgelopen afleveringen een aantal cameo's maakte toen hij een verdrag sloot met Sertorius en toen hij de piraten waar Pompeius twee weken geleden overheen walste steunde. Mithridates haalde het alleen niet in zijn hoofd om Rome direct aan te vallen. Dat veranderde toen hij besloot Bithynië in te nemen. Om de bezittingen in Bithynië te beschermen stuurde Rome Lucullus' partner als consul in 74 Marcus Aurelius Cotta naar de regio als gouverneur. Gelukkig voor Lucullus kwam er ook voor hem een plekje vrij, want de gouverneur van het nabijgelegen Cilicië overleed en Rome besloot gehoor te geven aan Lucullus' verzoek hem weg te halen uit de Boverlei en hem in het oosten te stallen. Lucullus werd met Metellus, Pompeius en Sertorius gezien als een van de grote generaals van hun generatie en die drie waren elkaar op dat moment aan het bevechten. Een goede generaal in de buurt van Mitridates was op dat moment geen overbodige luxe. Lucullus kreeg één legioen mee en nam verder de troepen die onder Fimbria hadden gediend, over. Het was al een flinke kluit om om te gaan met die soldaten, die gewend waren aan een bevelhebber die hen naartoe had aangezet om de toenmalige consul vlakkers te doden. Lucullus was echter een generaal die hechtte aan een strikte discipline en hij wist het leger binnen no time in het gareel te krijgen. Lucullus en Cotta besloten gezamenlijk Mitridates te lijf te gaan. Cotta kreeg het bevel over de vloot en moest daarmee langs de kust trekken om Mithridates vloot vast te zetten, terwijl Lucullus vanuit Cilicië over land naar de vijand zou trekken. Terwijl Lucullus onderweg was, kreeg hij bericht dat Cotta en Mithridates in gevecht waren. Ofwel Mitridates had gebruik gemaakt van de beperkte voorbereiding bij Cotta, of Cotta meende is een eentje alle eer voor het verslaan van de gehate vijand te kunnen oprapen. Hoe het ook zei, het Pontische leger bezorgde de Romeinen een flinke nederlaag, dus van die eer kwam niet veel terecht. Tientallen schepen werden buitgemaakt en tot zinken gebracht. En Cotta vluchtte de stad Chalcedon in, waar Mithridates hem vastzette in een belegering. Lucullus moest zijn troepen extra aansporen om de belegering af te breken. Buiten de stad versloeg Lucullus Mithridates en drong de koning te vluchten. Vervolgens vernietigde hij het grootste deel van de Pontische vloot. Terwijl Lucullus achter Mithridates aanging, was Cotta verantwoordelijk voor het beschermen van Lucullus' rug. Hiertoe richtte Cotta een ravage aan in Mithridates gebied. Met zijn leger belegerde hij de stad Heraclea. De belegering van de stad nam zo'n twee jaar in beslag en toen de stad eindelijk viel, liet hij zijn soldaten op plundertocht gaan. Kort daarop kwamen de beschuldigingen. Cotta zou zich namelijk schuldig hebben gemaakt aan corruptie en mismanagement van de buit. In 70 werd hij teruggeroepen naar Rome. Hoewel iedereen zich schuldig maakte aan corruptie, werd Cotta aangeklaagd voor dit vergrijp. Hij werd veroordeeld en uit de Senaat getrapt. Lucullus moest het vanaf nu alleen zien op te lossen en besloot daartoe. Mithridates' troepen niet rechtstreeks aan te vallen, maar hen af te snijden van de bevoorrading. Omdat hij daar bijzonder succesvol in was, vervierden de Pontische troepen zelfs tot cannibalisme om maar in leven te blijven. Vanzelfsprekend verloor Mithridates door deze ontbering een flink deel van zijn leger, en dit was voor Lucullus de gelegenheid om nog eens aan te vallen en een grote overwinning te behalen. Volgens de Romeinse historicus Sallustius was dit het eerste moment dat de Romeinen in aanraking kwamen met kamelen, al gelooft Plutarchus hier niets van. Want het was niet de eerste keer dat de Romeinen in de regio waren. Mithridates wist na de veldslag te ontkomen en vluchtte naar het oosten, richting Armenië. Lucullus volgde hem op enige afstand en kreeg onderweg verschillende steden van hun inwoners op een presenteerblaadje aangeboden. Tot afkeuren van de troepen die liever wat hadden willen plunderen, maar hier niet de kans voor kregen, omdat niemand het tegen hen opnam. Mithridates maakte ondertussen dat hij in Armenië terecht kwam. Het oude Armenië was veel groter dan het moderne land en was een belangrijke speler in de internationale politiek. Koning Tigranes de Grote had daar in eigen persoon voor gezorgd, door in de afgelopen decennia flink uit te breiden in zuidwestelijke richting. In 76 stichtte hij Tigranocerta, Tigranes-stad, als de nieuwe hoofdstad tijdens zijn veroveringstochten. Op de website Romeinenpodcast.blogspot.nl staat een kaartje van het Armeense Rijk. Tigranocerta staat daar als Tigranakert. Belangrijk in dit verhaal is het feit dat Tigranes getrouwd was met Cleopatra, en dat was Mitridates' dochter. Mitridates kreeg door deze familieband in Armenië de kans zich in relatieve veiligheid terug te trekken. Hoewel Tigranes zijn schoonvader weigerde aan zijn hof te ontvangen, zorgde hij er wel voor dat Mitridates en zijn 2000 ruiters niets te kort zou komen. Mitridates zelf wist wel dat hij er niet goed voor stond, want hij stuurde een van zijn ondergeschikten naar huis om daar zijn zussen, echtgenotes en concubines vriendelijk doordringend dringend te verzoeken zichzelf een kant te maken. Dat deden de dames braaf, volgens Appianus met dolken, vergif en touwen. Lucullus stuurde een gezant naar Tigranes om bij hem de overlevering van Mitridates te eisen of anders de oorlog te verklaren. Tigranes, die nog nooit de Romeinse gezant had ontvangen, was niet onder de indruk van het dreigement. Volgens Plutarchus hield hij gedurende dienst toespraak een geforceerde vriendelijke glimlach op, waarna hij simpelweg antwoordde, ik zal Mitridates niet opgeven, als de Romeinen een oorlog beginnen, dan zal de koning der koningen zichzelf verdedigen, u kunt gaan. Waarschijnlijk had Tigranes niet verwacht dat Lucullus zijn dreigementen echt zou opvolgen met actie. Lucullus had niet de bevoegdheid om namens Rome oorlog te voeren ten oosten van de rivier de Eufraat, en daarnaast was het ook maar de vraag of dit tactisch een hele slimme zet was. Lucullus soldaten waren ook niet blij met het vooruitzicht te moeten vechten tegen Tigranes met zijn grote leger. Toch leidde Lucullus in 69 de invasie van het Armeense grondgebied en leidde zijn troepen recht op Tigranocerta af. Tigranocerta was nog niet helemaal af. Maar volgens Appianus kende de stad wel indrukwekkende verdedigingswerken, waar de Romeinse belegeringsvoertuigen veel moeite mee hadden. Tigranes was zelf niet erg onder de indruk van het leger van Lucullus, dat volgens hem te groot was voor een gezantschap, maar te klein voor een leger. Toch werd het op 6 oktober van het jaar 69 een zwaar bevolkte strijd, waar de beslissing viel toen Lucullus zijn troepen opdracht gaf Tigranes zwaar bepanzerde Catafracts-cavalerie in de flank aan te vallen. Het Armeense leger, dat volgens sommige bronnen vele malen groter was dan het Romeinse, maar ook geen 300.000 tegen 12.000, zoals Appianus schrijft, werd verpletterend verslagen en certa werd verwoest. Lucullus stond de inwoners van de stad toe weer naar hun oorspronkelijke gebieden te gaan. Na de nederlaag vluchtte Tigranes meteen naar Artaxata of Artashat, de oude hoofdstad in het Armeense hartland. Lucullus probeerde hem te volgen, maar werd teruggevloten door zijn troepen. Het begon inmiddels winter te worden en de soldaten hadden er duidelijk geen behoefte aan om door vijandig gebied in de bergen midden in de winter de koning van het vijandige gebied te gaan volgen. Daarnaast begon stilaan duidelijk te worden dat Lucullus ondanks zijn succes het gezag over een deel van zijn leger begon kwijt te raken. Lucullus liet zijn troepen in Nisibis overwinteren en besloot de situatie politiek te consolideren. Zijn overwinningen waren indrukwekkend en verder van huis dat er ooit Romeinse legers waren geweest. Maar het bracht de Romeinen wel in contact met meer en meer gemeenschappen die allemaal banden moesten hebben. Ook in het machtige Persische Rijk was de aanwezigheid van een succesvolle Romeinse generaal niet onopgemerkt gebleven. De Partische koning Frates III stuurde een gezantschap om zich netjes aan Lucullus voor te stellen. Waar Armenië en Pontus staten waren die door de Romeinen wel onder de voet gelopen zouden kunnen worden, was het maar de vraag of dit met de Parten die een rijk hadden dat zich uitstrekte tot diep in het huidige Pakistan en Turkmenistan zo makkelijk zou gaan. Voor nu besloot Frates zich neutraal op te stellen in de conflict tussen Rome en Armenië. Terwijl Lucullus bezig was met buitenlandse relaties, wist Mithridates een groot deel van het verloren gebied weer te heroveren. In 67 versloeg hij zelfs een Romeins leger dat de boel in Pontus in de gaten moest houden. De troepen in Lucullus' kampen begonnen zich meer en meer te roeren. Zij kwamen om Mithridates te verslaan, maar Lucullus, maar Lucullus had een onnodige oorlog met omgevend. Hij was bezig diplomatieke banden aan te halen, terwijl Mithridates de gebieden die hij kwijt was geraakt wist terug te nemen. Een deel van het leger begon zich af te vragen of Lucullus wel de juiste man was hier. Op dit moment was Pompeius ongeveer klaar met zijn expeditie tegen de piraten en was er weer ruimte om iets anders roemrijks te doen. Hij besloot vanuit zijn positie in Cilicië zijn net uit te spreiden en schakelde zijn mensen in Lucullus' leger in. Normaal gesproken werden muitende elementen in het leger de kop ingedrukt. Maar ook onder de officieren zat een sterk anti-Lucullus-sentiment, dat vooral werd uitgesproken door Publius Clodius Pulcher, de jongere broer van een gezant die Tigranes de oren verklaarde en die bekend stond als een onruststoker. Clodius en de zijnen maakten zich sterk om Lucullus weg te halen en te laten vervangen door Pompeius, die na de veekactie tegen de piraten toch in de buurt was. De stagnatie in plundertochten die de soldaten ondervonden, gekoppeld aan Pompeius' reputatie als de man die plundertochten kon regelen zorgde ervoor dat het leger grotendeels om was en weigerde Lucullus te volgen toen hij Mithridates uit Pontus wilde gooien. Lucullus had de indrukwekkende overwinningen behaald en Mithridates en praktisch op de knieën. Hij had goede relaties met de gemeenschappen in de buurt en was ongeslagen, maar hij moest er toch aan geloven toen de Romeinse volksvergadering een voorstel aannam om hem terug te halen naar Rome en te vervangen. Eerst kwam hij nog tegenover zijn uiteindelijke vervanger te staan. Beide heren hadden niet de grootste liefde voor elkaar. Pompeius verweet Lucullus gedreven te zijn door zijn liefde voor rijkdom. Boze tongen beweerden al dat de reden waarom Lucullus Tigranus aanviel was omdat hij de rijkdom van Armenië wilde. Volgens Velaius Patriculus ging Pompeius ver Lucullus af te schilderen als Xerxes en Toga naar Xerxes, de hebzuchtige Persische koning uit de 5e eeuw. Lucullus schilderde Pompeius af als een machtswelustelling en een aasgier, iets waar hij waarschijnlijk ook volkomen gelijk in had. Resultaat was wel dat Lucullus naar huis mocht. Na een korte tussenperiode onder ex-consul Manius Acilius Clabrio nam Pompeius een bevel over. Pompeius kreeg de troepen gelijk onder controle en stuurde ze naar Pontus, waar hij Mithridates versloeg. De koning zelf wist te ontkomen en vluchtte naar de Krim, zo'n beetje het laatste stukje van de ooit zo machtige Pontische Rijk. Kort daarop kreeg Pompeius een uitnodiging van Tigranes' zoon Tigranes de jongere om naar Artaxata te komen. Daar gaf de grote koning zich zonder slag of stoot over. Stap 1 was afgerond, Tigranes was verslagen en het probleem van Armenië was uit de lucht. Mithridates was alleen weer nergens te bekennen. Pompeius leidde zijn leger dan ook door de vijandige Caucasus achter de vijand aan. Halverwege draaide hij om om Tigranes bij te staan bij een partische aanval op zijn grondgebied. Daarna besloot hij dat er meer eer te behalen was door grote, indrukwekkende veroveringen in de regio. Pompeius stelde zich ter doel om alles te veroveren tot aan de oceaan die rondom de hele wereld stroomde, dus een heel stuk verder dan waar Loculus geweest was. Hij veroverde Syrië en nam Judea in na een lang beleg. Vervolgens ging hij in bestuurstand en sprak recht in de conflicten in de regio. Hier was hij goed in, maar vanuit Rome kwam toch gemor over het feit dat Mithridates nog steeds vrij rondliep, terwijl Pompeius andere dingen aan het doen was. Pompeius was niet geïnteresseerd in het vangen van Mithridates. Hij wilde een militair verslaan en dan vangen. Maar dat kwam er niet van, zeker niet toen Pompeius bericht kreeg van een opstand tegen Mithridates. Mithridates' zoon, Phanakis, had zijn vader afgezet en verdreven. Kort daarop probeerde Mithridates zichzelf met gif te doden, maar dat lukte niet omdat hij immuniteit had opgebouwd om zichzelf te beschermen tegen een gifmoord. Gelukkig voor Mithridates was hij niet bestand tegen dolken. Voor Pompeius zat er niets anders meer op dan naar het lichaam van de koning te gaan, het te inspecteren en vervolgens overal de wordt voor slaven Mithridates op te eisen. Vervolgens ging hij naar Rome, waar hij een triomf kende die grotesker was, aan iedere triomf die er ooit was geweest. Pompeius hield de bevolking twee dagen bezig met optochten en festiviteiten. Volgens Plutarchus was het Pompeius' beste tijd. Lucullus kreeg op zijn beurt ook uiteindelijk nog een triomf, enkele jaren later. Hij had inmiddels zijn generaalskostuum aan de wilken gehangen om zich volledig te kunnen richten op zijn andere passie: grootste feesten met lekker eten en drinken. Tot zover de vroege carrière van Pompeius. Pompeius had zich bij deze gevestigd als de grote man in Rome. Die positie laten we hem even bekleden. Over twee weken, even geen veldslagen, maar politiek. We kijken naar een slecht uitgevoerde samenzwering en hoe deze werd neergeslagen door de politiek van de grote redenaar Marcus Tullius Cicero.